Jan van der Putten met het NOS-journaal. Veel automobilisten gaan niet goed voorbereid naar de wintersport. Een op de zeven vakantiegangers neemt geen sneeuwkettingen mee in de auto. Van de automobilisten die wel kettingen hebben... weet 20% niet of het wel de juiste maat is. Dat blijkt uit onderzoek van de BOVAG. Ook gaan tienduizenden mensen met zomerbanden naar wintersportgebieden. In veel gebieden zijn winterbanden en sneeuwkettingen verplicht. De mensen die jarenlang tijdens een reïntegratieproject in Tilburg werkten met de kankerverwekkende stof Chrome 6 willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro, maar ze noemen dat bedrag een belediging. En denken zelf aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. De getroffenen zaten in de bijstand en schuurden tussen 2004 en 2012 museumtreinen. Bij een dochteronderneming van NS was al bekend... dat er met schadelijke stoffen werd gewerkt. De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse congres... zijn tot een akkoord gekomen om een nieuwe shutdown te voorkomen. Dat heeft een onderhandelaar laten weten. Wat er in het akkoord staat is officieel nog niet bekend. Maar Amerikaanse media melden op basis van bronnen... dat er 1,4 miljard dollar beschikbaar komt voor een grenshek in Texas. President Trump wil eigenlijk 5 miljard voor een grensmuur. De Democraten weigerden dat in december, waardoor de overheid 35 dagen deels gesloten was. Bij een brand in een hotel in de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn zeker 17 mensen omgekomen. Volgens Indiaanse media zijn twee mensen overleden nadat ze uit een raam waren gesprongen. Vier mensen raakten gewond. De brand woedde op de vier bovenste verdiepingen. Zo'n 30 mensen zijn gered, zegt een brandweercommandant in New Delhi. Het weer, bewolking, op de meeste plaatsen droog... en in het zuiden en westen ook zon. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf donderdag veel zon, weinig wind en 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nu de A9 weer vrij is, lost de file daar geleidelijk op. Maar er staan er nog genoeg in Noord-Holland. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam. 10 minuten vertraging nu tussen Muiden en Knopend meer Na een botsing. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht-Amsterdam. Langzaam rijden tussen Maarsen en Vinkeveen. kleine 10 minuten extra. Op de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Almere Buiten en Almere Haven nog langzaam rijden. Maar het ongeluk daar is van de weg af. A7, Den Oeverzaandam tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord. 10 minuten extra. A8, Zaandam Amsterdam tussen Westzaan en Zaandijk. Langzaam rijden door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 dus, Alkmaar Amstelveen. Bij Akersloot nog 5 kilometer. De A10 Oost tussen Landsmeer en Afritwaterhaafdmeer. 7 kilometer na een ongeluk. En dus even kijken hoor. De N244, Alkmaar Eedam tussen Alkmaar en Westgraafdijk 10 minuutjes extra.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 Terwijl ik nu alleen maar denk, ah, wat zei je ziel mijn weet wat ik nu voel. Jij klinkt als dus muziek, dus laat je zien waar ik bedoel. Ik neem je mee. Ey, ey, ey, ey. Ik neem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 The best That's right. you've ever had That's right. If you think I'm burning out, I never am It's amazing how you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 You can't.